Het weer vandaag zonnige periode en later op de dag steeds meer hoge bewolking. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen een stuk warmer, 24 tot 28 graden, maar wel benauwd. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoete -Dijk, 5 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Rewijk 3. En verderop ook 3 kilometer tussen Gouda en Bodegraven. Op de A12 in de richting Den Haag bij Zoetermeer Centrum 3. En de A20 naar Gouda rijdt het langzaam over 5 kilometer. Tussen Schiedam Noord en Kloppen en Plein. A27 Breda naar Utrecht. Tussen Hagestein en Kloppen lunetten 4 kilometer. En op de A28 richting Utrecht. Bij Amersfoort staat 3 kilometer. En op de N57 Oudorp richting Rotterdam. Daar staat tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Een file van 3 kilometer.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 Friends. It was a time to elect to let you wear it behind Except you said what we thought something was my mind It was the sign of the time we never forget One morning I'm parents came out of a bed We told them it's stupid, don't play the fool But the answer was shut, you got to go to school She's running up and down and everybody know me rocking, popping in the street and show Back to G-Rock the house and you know what I'm saying Now when he's on the mic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 What my man can do, rapping, rocking, popping and the boogaloo choo but anyway, no more delay, just listen to the beatbox, he will wait. <laughs>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 We're here to stay we're gonna ring rang a donk for a holiday Hey check out the new style we just play We are going on a summer holiday Eww. Krijgen we toch nog een klein beetje dat vloekoosje gevoelen op deze zaterdag Met het mooie weer van vandaag Door de MC Mark G en DJ Sven En de holiday rap uit de jaren Nou volgens mij eind jaren 80, begin jaren 90.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 Om half drie bij Salvoort op zaterdag. Het weerbericht van metjelpagina.nl I want to play in some other sweet, sweet music. It's music for happy people, better. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue This spicy rhythm is the right thing for you All around the world, a message from the islands Fine. Come on, party people, shake your body line Het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. Zie Text TV, op kanaal 45. Zie FM, maak ze naam waar, van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106 Zie FM, 24 uur per dag. Hete zomer the with me, I'm going down, down, down there, four in the morning, most beautiful girl I've ever seen, come down. Inside is the only thing on my mind. So, do you want to go? Dat wil we weten hoor, vandaag wel lekker naar het strand toe gaan met het heerlijke weer in voort. Je hoorde de ziel van Crystal Fighters en Plage. Straks gaan wij uh, wat verslaggeving doen van de Namrem Race die vanmiddag om 12 uur van start is gegaan. Maar eerst even wat anders, Albert-Jan. Ja, denk ik denk. we gaan even meeluisteren. Albert-Jan met het verslaggever van uh, CFM aan de babbel, ja. Oké, okay, uh, aan de lijn hebben we nu uh, Frank de Visser. Frank, goedemiddag. Goedemiddag, Albert-Jan. Ik hoop dat de luisteraars het zo ook kunnen horen. Uh, vanmiddag om 12 uur is het Katamaran-spektakel begonnen en jij was bij de start aanwezig? Ja, ja, ja. helaas van de bol af. Het uh, motor ging niet door, maar het was een uh, fantastisch gezicht. En de uh, in een spectaculaire start. Die ons hebben echt prachtig uh, prachtig beetje voor de gemaakte en Die staat in de P4. En uh, wat ik begrepen heb, als ik er zo snel mag zijn in het commentaar, cool dat de, uh, de eerste motor bij het zijn er nu aan de rugreis beginnen en verwacht uh, iets dat ze binnen de 20 minuten zijn. Uit, uh, uit welke uh, uh, hoek komt de, de wind? De wind staat zuidwest, maar hij neemt iets af in kracht. Hij was uh, weg in 4, vier, het is nu op uh, 1,5. Goedemiddag, oh. oké. Okay, dus, uh, dus ze kunnen voor de wind weer terug richting Zandvoort of niet? Ja, ja, met de erop, met voeljo, zoals we dat ook noemen. En dan. Uh, alleen bereikt uh, met een middracht uh, 4 van een kilometer of 45, 50 per uur. Zo. Uh, ja, dat is uh, bijzonder. Uh, maar ik denk dat ze dit op dit moment niet gaan halen, want de wind neemt niet af. Oké, okay, is, is het een groot veld of is het een uh, klein veld? Het, het veld bestaat uit zo'n 65 meter. Zo. 65 boten. Ja, voor de luisteraars die het uh, niet horen. Ze zijn uh, inmiddels uh, bij Noordwijk uh, aangekomen. Okay. en weer terug uh, richting, uh, uh, richting Zandvoort. Jij, jij belt vanaf uh, de, de, het geheel verbouwde Watersport uh, Clubhuis. Ja, ja, ja fantastisch. Ja. Is het mooi? Ja, die is Fantastisch. Het is ongelooflijk. We en dan zouden veel mensen in de omstreken daar boos uh, uh, moeten gaan. Of sowieso door of turf leef moeten worden. Want het is echt een fantastisch gebeuren daar. Oké. Okay, en uh, hoe laat verwacht je de boten eigenlijk weer binnen? Ik denk met een kwartier, 20 minuten. Oké. Okay. Goed. Frank, bedankt voor deze update. En. Uh...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 Please don't naar een eiland dat zou het rim eiland zijn uh, waarschijnlijk over jan ja daar ziet hij gewoon over ja, ze zoeken zich rot naar het eiland, hoor, <laughs> dat <is> eiland <niet> <laughs>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 van Zandvoort. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dan voor sport op zaterdag bij tot aan 5 uur vanmiddag. En dit was een uh, lekkere single uit de jaren 80 Je Steve Hewitz en de uh, Higher Love. Nou, er valt weer heel veel te doen uh, binnenkort op uh, sportgebied. Dat betekent het nieuwe voetbalseizoen.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 Het uh, eerste van Sante speelt mee en het tweede van Sante speelt mee. En het eerste Sante heeft uh, daarin redelijk goed gepresteerd eigenlijk. De allereerste wedstrijd van de Cup was uit bij Edo, HFC Edo, en dat speelt zondag.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 uh, Hillegom Hilligom is een derde klasse zondag. En uh, dat was in een verschrikkelijk weer. Een druilerige, vieze, misere, koude regen. <laughs> Ik heb een <het> kwartier gestaan. <laughs> ja, Ik ben naar huis gegaan. Net bij hem toen uh, Dat ging erg goed. Het, het duurde lang voordat de eerste doelpunt erin lag. En daarna zijn er nog zeven gevolgd.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 Uh, kvb cup de vroege Gatorade-cup, zoals die heette. En dat spelen ze uh, vandaag uh, uit... Bij Concordia. Concordia is een zondagclub. En als een zondagclub op zaterdag moet voetballen, begint dat altijd laat. Dus ze speelt pas om vijf uur of zeven uur. Vijf uur precies. Vijf uur ja. Spelen ze die wedstrijd. Dus ja, die kunnen we niet in deze uitzending meenemen, helaas. En de komende dinsdag, is misschien wel interessant, dan komt uh, DSS naar Zandvoort. De DSS ook een zondag derde klasse. En die wedstrijd begint om half acht. Oké. Okay. Dus het gaat uh, goed met, uh, voorlopig met, uh, met uh, Zandvoort. Ik weet niet, dat zeg ik heel eerlijk, de uitslagen van het tweede. Ik weet alleen dat het tweede allereerste wedstrijd uh, met 7-0 niet gewonnen heeft. <lacht> dat is een beetje. Is het toch al goed? <lacht> ja, ja. ja. En de rest weet ik echt niet. Geen flauw idee. Um, en dan gaan we op uh, 3 september gaan we, uh, de competitie weer beginnen. Competitie uh, seizoen 2011-2012. Dus er wordt een, een team uh, in SV Zandvoort. Ja, ja en er is ook nog een versterking. Ik vind het een behoorlijke versterking zelfs. Uh, Danilo Arends is uh, teruggekomen op Zandvoort. Die is ooit weggehaald door Haarlem. Heeft onder andere opleiding genoten bij Ajax. Heeft uh, bij Jong-Ado is die aanvoerder geweest. Uh, Katwijk eerste uh, is dus toch ook uh, hoofdklasse. Uh, Toen de tijd is nu zelfs uh, uh, topklasse. Uh, en uh, die is terug naar Zandvoort gekomen. En dat vind ik toch wel een, een behoorlijke versterking. En met name, hij is uh, goed op de linksachterplaats. Hij heeft altijd gespeeld.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 Oké, okay, nieuw seizoen uh, gaat weer beginnen en CFM is er weer bij. Jij bent weer uh, elke week zo uh, rond het veld uh, te ik vinden. Ik zal misschien één week niet kunnen, maar dat is weer wat om. Nou ja, dat maakt ja, helemaal ja, niet ja. uit. <laughs> Goed. Joop, ja, straks gaan we het even hebben over onder meer het frisbier. Ja. Maar eerst gaan we even een plaatje draaien en dan naar Lex van den Horen voor het weerbericht voor de ja, kamer. dagen. Ik zit al te popelen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Eerst even een gouden ouwe. Nee. <laughs> voor uh, en Joop dan. Jawel, wat je wel zult ja. graag gedaan. I'm yeah. yeah. I'm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 Ja, dat is een tijdje terug, hè? Jongen, jongen, en dat in de, in de zomer, hoe is het mogelijk? Ja, ja, ja, ja. ja. Het is, het is wel even zo helemaal zo. Maar je moet vandaag echt wel van genieten, Rob. En dat doe ik. Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat Ho doe ik. Want het is prachtig weer, een beetje veel wind, hè, geloof ik. Nou, uh, dat was vanochtend, toen, uh, toen die, uh, die uh, race vertrok. Uh, die, die, uh, zeilrace. Die, uh, die zeilrace? Katamarans, ja. Ja. Uh, toen was het een dikke vier.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 Ja, ga ik ook doen ook. Ja, zeker nou. <laughs> <laughs> waarom? Waarom? Je hebt groot gelijk. Nee, omdat dat lekker is. <laughs> Oké, okay, is altijd lekker. Ja. Nou, nou, morgen ja. Morgen is het toch wat minder, uh, Rob? Hé. Hey. Mor ja, morgen is het wat minder. De, de, de, de morgen hebben we wolkenvelden met wat zon. En er is zelfs kans op een bui. En die bui die zou uh, nog voor de middag kunnen vallen hier in Zandvoort. En dan uh, gaat dat zich verplaatsen naar het binnenland Dus...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 Ik pak het uurtje bij. Juist, heel goed. <laughs> en hoe het uh, verder gaat, uh, Rob, dat kan je dan zien op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl of uh, slash mobiel erachter als je bijvoorbeeld op strand ja. naar het weerbericht wil kijken. Ja, dat is hartstikke makkelijk. Dan kan je ook uh, satellietfotos en zo bekijken. En de regenraden kan je in de gaten houden. Je kan er van alles op zien. Jo, die techniek van tegenwoordig. Hè. Geweldig. Ongeloofl Ongelooflijk, hè. En uh, we ja. kunnen je ook nog volgen. Ja, op... Uh, Twitter. <laughs> ja, dus dat is het uh, met die op pagina. En dan krijg je elke avond van mij een weerberichtje voor de volgende dag. Geweldig, techniek staat of, voor niks. Behalve vanavond. Want dan zit ik te barbecuen. Ja, Oké, okay. nou. Hé hey Lex, geniet ervan. En volgende week dan gaan we weer spreken. En dan hopelijk weer vanaf het uh, strand. Ik doe mijn best hoor. Ja, oh, hartstikke kijk goed. Oké, okay, volgende week. Dankjewel, Lex. Hoi. Dat was uh, Lex van Orden. Lekker vanaf het strand. Ja, mm, Dat is genieten vandaag, hoor. Hier is Summer in the City. Town, summer in the city. Back of my neck, than a match Maak ze naambaar. want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het strand. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Het de zonbrief.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 I'm a slut and I'm achter, slut and I'm a slut and I'm a slut and I'm a slut I'm a my and I'm a slut and a bunny suit If you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 Say it.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 Ik ga er stiekem tussen uit. Yes. de luchtweg draaien.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 in eerste instantie was sprake dat er na het afgelopen seizoen waar behoorlijk veel ontwikkelingen zijn geweest, er geen echt representatief herenteam zou zijn voor die tweede rajonklasse waar dat team in speelt we hebben toen aan de bond gevraagd Rayon Noord-Holland hebben we gevraagd of wij twee klasse lagen mogen spelen, normaal gesproken doen ze dat echt niet, je mag één klasse lagen inschrijven, anders niet nou, dat werd toegestaan en gaande de zomer waren de ontwikkelingen dat de jongens zouden gaan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 ja, hij is weg. Die uh, gaat uh, ballen bij, uh, uh, uh, uh, bij de Hertogballers en uh, in, in Hooglewaard. Uh, heer Kroder is wel gebleven. Er was sprake van dat hij weg zou gaan. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn broertje Mike. Een hele goede baas geballen. Hij heeft zich gewoon over gehad. Kom lekker op man. Lekker uit. Lekker met mij. Ja, ja. Uh, uh, Mike Kroder heeft hoge baas uh, Eredivisie gespeeld. Jaren bij Acredis uh, uh, uh, uh, gebald. Dat is ontzettend goede ballen. Lange jongen. En hebben ze allemaal van die vader. Die kunnen ook aardig basketballen. Dan uh, is Niels Krabber dan weer terug. Die is, uh, heeft uh, een bestuur gehad van een anderhalf jaar. Philip Prince die blijft. En Wellicht, maar dat weet het nog niet zeker. Robert en want die heeft vorig jaar een hersenschudding opgelopen. En dat is niet helemaal goed gegaan. Je gaat het wel proberen. Dat team wordt gecompleteerd met Peter Sterker. En Peter Sterker is een van de, de goede veteranen van uh, Flamingo's. En Sander van Boom, evenbol, Chris Kemp uit het tweede team. Ook geroutineerde basketballers. En dan hebben we nog uh, twee junioren. De eerste is Nico Baukes en de tweede is Jaar van der Meij. En dat is echt een talent, jongens. Die jongen is 17 jaar die balt dus echt de ster van de hemel af. Dus met dat team gaat, uh, gaat Dave Crowder aan de gang. Die blijft uh, trainer-coach. En uh, ik maak me sterk dat het toch een behoorlijk team is. En dat er uh, echt met de uh, Lions rekening gehouden moet gaan worden. Dat is anders met de dames.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 Tegen, thuis tegen Olympia Haarlem. Um, die, zoals jullie weten waarschijnlijk heeft, uh, heeft het damesteam ontzettend goed gespeeld dit jaar. is één wedstrijd verloren. De rest alleen maar gewonnen. En uh, die uh, wonnen afgelopen woensdag opnieuw. Um, begon een beetje slordigheid te komen bij uh, 8-0. Toen werd het uh, 8-2, 8-3, 8-4, 9-4, 10-4, 10-5. ik werd er dan 12-5 voor Zandvoort. Uh, dus oh, ze hebben oh, gelukkig gewonnen. Het gevolg daarvan is dat uh, ze, ik meen over twee wedstrijden de kampioen kan kunnen worden en ik hoop dat het thuis is. Het zal ontzettend ja, leuk zijn. Dat zou mooi zijn. Hè? Verdiend uh, gewoon echt goed team. Uh, een hecht team. En uh, die moet gewoon volgend jaar die vijfde klasse gaan spelen. Oké, okay, en uh, tot slot had je nog even iets over het Frisbee gebeuren ja, op straat. stad. Ja, strand. in de, in de Stam Krant stond deze week dat uh, WK-gangers van uh, de Frisbee wereldkampioenschap in Tsjechië, ja. daar komen dan een stelletje naar Nederland, uh, professionals uit Amerika, de betere Nederlanders komen naar voor toe, en die zouden demonstraties gaan geven, twee dagen, vandaag en morgen, op een, uh, een locatie die eigenlijk niet exact bekend is, dat zou in de drukte liggen. Uh, vandaag hebben zij ze niet gekomen, ik, tenminste, ik heb ze niet kunnen spotten. Hm. Uh, ik denk dat het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 Okay. Heel leuk om te zien. Ik heb ze één ja. keer in de sport omhoog mogen gewoon schouwen. is ze ook buiten. Het is, is gewoon kunst wat ze doen. Ongelooflijk. Het schoon kunst. Dat ja. moet je echt gaan zien. Gewoon gaan kijken. Ja, zeker. Dus ja, en uh, Sanford Alive is natuurlijk ook uh, dit weekend, tien jaar. Ja, hè? Hallo, even dat komt straks nog wel bij de evenementenagenda. Om half vier. Juist. Oké. Okay. Jap, mag je hartelijk danken. Dat hartelijk mag. bedankt Joop. Graag gedaan. Helemaal en uh, goed. binnenkort uh, horen u weer met het voetbal. Ja. Dankjewel Joop van is. Graag gedaan. De volgende plaats speciaal voor collega Daan Lefferts en de hele familie natuurlijk. Want die zijn hard aan het klus in een nieuwe woning. Daan, van harte gefeliciteerd. En maak er een mooi kasteeltje van. Deze speciaal voor jullie. Hier is Mattia Bassar en Thys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 I don't have a drink. I don't want anything. I say I Bitch, I don't want to. I'm going to hang with me. I Here, I'm a Spanese truck. I don't know where my money is. Good night and until next. Be a night. Never Los The little girl, where Hola supermercado de la bancos oh. por aquí Let's get Spanish Get Spanish get Spanish on Hola supermercado de la bancos oh. por aquí Let's get Spanish Get Spanish Vamos get, get Spanish on Claro que sí Claro que no Los jóvenes más chulo del pueblo Espaso bossa sowieso sensation for the house Johnny's son. Boca tiene con machego. Date En alma del diablo. That is the costa del zo En Anus del diablo. That is the costa de eso. El anus del zo de Yo quiero vomitar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. Oh. This way los gestellos. Los taches mitos. Oh.